In de Brabantse plaats Zevenbergen woedt een grote brand bij een pelletbedrijf. De brand brak rond kwart voor twee uit bij pellets die buiten lagen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Bij de brand komt veel donkere rook vrij die tientallen kilometers ver is te zien. De brand werd met groot materiaal uitgerukt om het vuur in Zevenbergen te bestrijden.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 Voetbalclub Manchester United heeft de 19e landstitel binnen. De koploper van de Premier League speelde vanmiddag met 1-1 gelijk tegen Blackburn Rovers. Nummer 2, Chelsea, kan United niet meer inhalen. Het is het laatste kampioenschap van doelman Erwin van der Sar. Hij zwaait af aan het eind van het seizoen. Het weer, vanavond in het westen, kans op een bui. Morgen wisselend bewolkt in een aantal buien. Er staat een stevige noordwestenwind. Het wordt 14 graden aan de kust en 16 in het binnenland. Dit was het NOS Show. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat op de A13 in Den Haag richting Rotterdam voor het knooppunt Kleinpolderplein 2 kilometer. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda voor het Kleinpolderplein ook 2. Dat heeft te maken met de werkzaamheden waardoor de A20 Gouda hoek van Holland in beide richtingen dit weekend dicht is tussen het Knopen Kleinpolderplein en Terbrechtseplein. Dat duurt tot maandagochtend. Verkeer kan het beste omrijden via de ring Rotterdam-Zuid via de Beneluxenol. Een aanrijding op de N44 Den Haag richting Wassenaar. De weg is voorlopig dicht tussen Wassenaar, Kerkenhout en Wassenaar. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze recht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Verlangen naar wat rust Weet ik een goed adres Familie Zandvoort op zaterdag Je de paro aan de zee Uiteraard uh, van Kessel met de uh, Alakoffer, Johnny Kruijkampen uh, Junior, en natuurlijk Frank die paardenkoper, oftewel dingetje Ik word je altijd zo vrolijk van oh, even, Luister even, luisteren, even, dat laatste stukje Ja, dat stukje laatste stukje, dat is leuk Jongens, gaan we zwemmen lekker op het strand Hop, hop, hop <middels> Hij is uh, te downloaden op uh, iPhones. Dus, uh, ja, iTunes uh, moet ik zeggen. iTunes, ja, iTunes. Uh, uh, okay. iPhones. Ja. <laughs> Zal wel, maar goed. Uh, maakt allemaal niet uit. U drie van uh, Zoffert op zaterdag. Wat gaan we daarin over doen? Ja, nog gaan? genoeg om te blijven luisteren in ieder geval. Want u hebt toch van ons een goede filmagenda van Circus Zandvoort. <laughs> Goedemiddag meneer Wors, met dubbel S Ik kom nu binnen uh, We hebben natuurlijk het filmagenda, zoals ik al zei We hebben om kort voor vijf het gedicht van de week En u zult het niet verbazen dat het een Duits gedicht is Het is de vertaling van het schitterende gedicht Jij uh, Verder hebben we natuurlijk Het slot van de voetbalwedstrijd, de spannende voetbalwedstrijd Amstelveen, SV Zandvoort We hebben momenteel nog een tussenstand van 2-1 in het voordeel van Amstelveen Dus dat gaan we meepakken Door Joop van Essen weer te bellen We hebben nog het staartje van de DTM We hebben nog een interview klaarstaan van, Met Renger van der Zanden, de enige Nederlandse deelnemer aan het DTM geweld die op de, de, de, de, de, de, de kwalificatie op de Elfde plaats is geëindigd. Dus genoeg reden om te blijven luisteren en natuurlijk nog genoeg muziek. De nieuwe baseballs. Ja ja, ze rijden weer. Het is weer zomer. lekker hè, zo. komen ze weer. Helemaal goed. Wow. Have it your way. How do you want it? Gonna pack the thing up and shit up for sure. Only temperature, rise to the next level. Dance floor packed as a tea can. Break it down for you now, baby. It's simple. If you be an info, I'll be an info. In the hotel, in the back of a rental. On the beach, in the park, whatever you're into. Look got the magic stick, cut love. with the half your fans, David House Run. I got you. Wanna show me how you work it? All right. Get a top bouncing around like a low rider. I'm the but when it comes to the shit, work. But you can play with the stick I'm trying to explain it best when I can. Imagine your mouth, girl, not in your hands. <tryna music noise> I'll take you to the candy shop, shop, I'll shop, you shop, the lolly lolly shop, shop, I've never put it down, put it down like, like this, this before as soon as I can put it, I'm just pulling on my zipper It's like a race who can get I'm dressed quicker, ironic, how ironic It's the one you can fall I've been thinking about that ass after I'm gone I touch the right button at the right time Lights on the lights, I feel like from behind So, so tactic, you should see the way she whine Or it's slow-mo no on the floor when we grind I'll take you to the candy shop I'll let you leave the lolly lolly I'm the one girl, And don't you, don't you, stop you, go Until you hit the spot Ooh, Ooh, I'll oh, take you to the candy shop The damn, the damn, the damn, the shop of a barber, the damn, the damn candy. Candy, candy, shop, shop. Een uh, plaatje van, wil jij een snoepje van mij? Wil jij een snoepje van mij? Snoepje van mij? Ja, de hele winter hoor je hey, die Hij tekent de candy ja. Ja, ja, de beestels waren go dat. Go Ze waren wel op uh, pop, ja. hè. Dat was geweldig. Ja, super, hè, gewoon. Helemaal te gek. Hé, hey, uh, jij op TexTV helaas uh, geen beelden van de DTM. Nee. De organisatie heeft besloten dat wij de beelden niet mogen uitzenden. En sluit het op de ARD morgenmiddag uh, te volgen. De live DTM-verslaggeving vanaf de circuitpark Zandvoort, Maar op de televisie wel veel meer. We Leef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45 Ci folla tutte le sere, cinema di bagnoli, sogno che bianco e nero, poco sarà colori. Estate che passa in fretta, estate che torna ancora. Se da parte de sì, uma guitarra no. Così legata a me e 50 sempre così sincera Viva la mamma Viva le donne con... was. Pipa, mama. Ja, Komt toch helemaal is. weer op st in stemming om naar stand te gaan. Hè? Heerlijk, hè? Ja, moet het wel een beetje warmer worden. Hè? Een beetje minder wind. Ja, ja, ja. Lex heeft ons gewaarschuwd. Het wordt niet... Uh, het is, er staat een lekker fris windje. Dus voor de kartservice is het natuurlijk prachtig weer. Hé, hey, weet je wie daar geschoven is? Vertel. Nico Vos. Met dubbel S. Met dubbel S. Met Nico, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Goedemiddag. Hey. Ben je nog een beetje, een beetje bruin geworden of uh, verkleurd? Nou, of, uh... ik was al een beetje bruin. Ik ben ook niet verbrand. Dus dat viel wel mee allemaal. Even voor de Laat Andere luisteren. mensen wel, hè? Andere hey, mensen. Hey, hey, wacht. Mag ik Mag ik even tussendoor, nee, nee, nee, even voor de luisteraars. Nico Vos is een van de drijvende figuren achter Kelly's Heroes. En uh, is mede, daardoor ook mede verantwoordelijk geweest voor die geweldige uh, rit over de strand. 5 mei, jongsleden, met al die lege voertuigen. Uh, hoe is de evaluatie gegaan, uh, Nico? Nou, ik heb alleen maar, uh, alleen maar leuke dingen, alleen maar goede dingen ontvangen van iedereen. Uh, ja? Op internet uh, leuke bedankreacties, uh, dat alles goed geslaagd was. En uh, ja, tot en met scheveningen. Uh, het prima? Heb je ook nog re uh, uh, uh, reacties gehad van de gemeentes zelf? Uh, Want nee, uh... wij hebben zelf de gemeentes wel bedankt voor hun medewerking, dat wel. Ja. Eén ding vind ik wel jammer, dat uh, niemand van de gemeente Zandvoort ja. niet eens op de strand is komen kijken. Tenminste, dat, is, dat heb ik vernomen, dat niemand aanwezig was. Ja. En als nou, er wel iemand geweest is, die heeft zich echt niet gemeld. Nee, oké, okay. ja. Dat kan. Maar ja, even later stond je in Noordwijk en uh, wie was die meneer met die ketting naast jou? Dat was de burgemeester van Noordwijk. Dat is de burgemeester van Noordwijk, hè? Ja, want die had mij, uh, of tenminste zijn secretaresse, ja. die had mij die in diezelfde week even uh, gebeld. Of we het leuk vonden als de burgemeester op het strand kwam. Kijk, ja. dat vind ik wel geweldig zoiets. En toevallig heb ik de burgemeester van Zandvoort uh, met Koningendag gesproken en gevraagd of hij. Uh, ...ook op het strand kwam, want ja. ik heb ook gezegd dat de burgemeester van Noordwijk ook kwam. Die zegt, nou wij als zandvoorters verwachten wel dat de burgemeester ook zal zijn. Hm. Alleen de burgemeester die ging net toevallig op vakantie in die week, dus dat was zeer jammer. Kan gebeuren. Ja. Maar er waren wel een heleboel bezetters, bekende zandvoorters op het strand. Ja, dat wel, dat wel. Dat wel. Ja, iedereen heeft het wel gehoord of gelezen natuurlijk. Ja. Maar de, ik moet ook zeggen dat de ontvangst in de diverse gemeentes was ook geweldig, hè? Ja, zonder meer. Overal kon je een kop koffie krijgen als als deelnemer ja, op een Haar, denk Ja, Misschien wel eens even hebben fout, want uh, mijn collega Felis Baks die had de Bonnieze zak voor Katwijk, ja. zodat we het allemaal zelf hebben betaald. En aan de hand bleek dat hij de Bonnieze zak had. Oh, oh. vergeet uit te geven. <lacht> <lacht> Oké, okay, dus ja. hij zit nu uh, nog op strand. <lacht> Ja, die, die bonnen We nagedieten. Ja. Oké, okay, maar het is, het is allemaal goed gegaan, je hebt goede reacties gekregen. Ja. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, die gaan volgend jaar toch iets anders doen of uitbreiden? Uh, ik, of? Ja, ik vond het tempo te hoog. Tempo te hoog. De ja. vond ik. Ja. en uh, Zodat ik me toch... Uh, nou ja, je was erbij. Dat ja. ik me iedere keer liet afzakken om toch even die grote jongens even bij te staan eigenlijk. Ja. Uh, want voor hetzelfde geld blijft er eentje met pannen staan. Maar jij was toch ook kolonnebegeleider? Dat hoorde toch nou, bij je taak? Ja, ik, ik, natuurlijk, uh, dat, dat hoorde, dat, ik vind het wel een taak van de organisatie. Ja. Uh, en Dat je die jongens niet zomaar in de steek laat. Dat je, dat je ze toch even helpt als ze wat is. Of, of hij uh, communiceert met de voorste auto. Ja. Voor jongens even stoppen, uh, daar staat iemand met pannen, weet je wel. Maar gelukkig is dat niet gebeurd. Nee, en uh, nou, de, de, de, was natuurlijk elke ont de ontvangst in elke gemeente aan het strand verder was hartstikke hartelijk en gezellig. Dan en, ja. konden koffie, haring kregen we. Ja. En met als grote apotheose natuurlijk de binnenkomst op de Scheveningen, onder de pier door. Onder de pier. Mensen links en dan dan even even rechts. Ja, wat ging het fout? Ja, het ging even fout. Hoe oh, vertel? Nou, het is namelijk zo, we hebben deze rit al vaker gemaakt. Ja. En in Schreveningen ligt een boot, de Mercurus. En dat is altijd onze eindbestemming. En toen zei Felix, mijn uh, medeorganisator... Ja, uh, wij halen de veteranen op en jullie rijden door naar de boot. Maar hij had niet gezegd welke boot. <laughs> Want het is nooit een tweede boot. En toevallig deze reis wel. Dat was de, de nieuwe, die torpedojager wat er lag. Ja. Die speciaal uit Engeland overgekomen was. Maar die lag in de Tweede Haven. En daar moesten we heen. Maar dat wist ik dus niet. En met mij meerdere. Ja. Zodat de helft bij die ene boot stond. En de andere helft bij de andere boot. Maar het was ook, ook geweldig. Hè? Op een gegeven moment kwam die bus met, met veteranen ja. toch aan. En uh, dat al die mensen spontaan gingen applaudisseren. Ja. Dat is uh, veel van. Ja. Dat was geweldig. Ja, die mensen hebben het ook verdiend. Als je dat ziet. Uh, ik geloof de oudste, 92 jaar was of zo. Die erbij liep. Ja. Die werd meer gesleept dan gelopen, maar goed, hij was er wel. Ja, geweldig. En dat vond ik toch wel uh, iets aparts. Hartverwarmend, ja. ja. Dus volgend jaar weer? Ja, volgend jaar zeker weten. Geweldig, ja, Nico. Ik denk ook dat je geen moeite krijgt met het vinden van een bijrijder. Nee, ja, nee. De inschrijving is al open. Nog niet. Dus. Oh. Oh. Oh. En ik kan even melden dat ik. Uh, we hebben twee weken geleden Cezanne Wilson hier gehad. Ja. En ook. Draag, had, dat ook ja, met de muziekkoepel op, met die zwingende ja. dames. En ook wij hadden daar uh, wat voertuigen bij gezet. Ja. Dat is een soort aankleding. Dat wilt hij altijd. En hij, meld, hij belde mij eergisteren. Van zet het even in je agenda. Want volgend jaar april ben ik er weer. Oké. Okay. Dus bij uh, nou. deze. Hartstikke goed, dus de Kelly's Heroes ook weer aanwezig bij Sergeant Wilson. Ja, zonder meer. Nico, dan heb je het over volgend jaar april. Is er in de tussentijd nog leuke dingen die jullie gaan doen? Nou, als de mensen zich melden en uh, daar is iets aparts. Er uh, is altijd over te praten natuurlijk. Hoe kunnen ja. ze met jullie in contact komen dan? Uh, via mij onderhanden. Van, ik ben wel de woordvoerder van de, van de club eigenlijk. ja uh, Ik heb ook een telefoonnummer. Uh, zeg het maar. Zal ik hem even doorgeven? Ja. Nou, dus uh, uiteraard uh, 023 57 307 87. Oké, okay. dus uh, luisteraars, uh, wilt u iets organiseren waarbij oude lege voertuigen, uh, met name de Kelly Zero's, uh, aanwezig kunnen zijn, bel dan met 023 57 307 87 En dan krijgt u de heer Nico Vos met dubbel S aan de telefoon. Zeker weten. Goed Nico, hartstikke bedankt. Nou, jullie ook. Bedankt dat voor dat de, was hem weer. Dat was hem weer. Vijf uur ja. hebben we werkbespreking. Oké, okay, we gaan even een biertje halen. <laughs> dat was hey, Nico Marcelijn. van de Kelly's Heroes bij CFM. Je moet trouwens de groet hebben van Gerard de voorzitter. Dus dan weet je dat vast. Gerard de voorzitter. Ja, dan zit hij na te denken. Wie is dat? Nou ja, dat vertel ik zo meteen buiten de uitzending online. Okay. <laughs> Hier is Aha en Touching. Zo voort hoor je ten C and feel the love. En als je dit muziekje hoort dan weet je dat het weer tijd is voor de bioscoopagenda met Albert Javos. Vos. Ja, en dan hebben we het natuurlijk over het bioscoopprogramma van Cinema Circus Zandvoort. En dan praten we over speelweek 20 en die loopt van 12 tot en met 18 mei. Allereerst Rio, 6 jaar, in Nederlands gesproken, een animatiefilm van de makers van de Ice Age. Waarin een papegaai vanuit zijn kooitje in Amerika een avontuurlijke reis maakt naar het zonnige Rio de Janeiro. Zaterdags en zondags om half twee en vier uur en op woensdag om half twee. De Gooise Vrouwen gaan Zandvoort weer verlaten, want de laatste week is ingegaan. De film naar de succesvolle serie Gooise Vrouwen met Linda de Mol als Cheryl. En in de recordtijd bekroond met een een film voor meer dan 1 miljoen bezoekers. Donderdag, zondag, maandag en dinsdag om 7 uur. En vrijdags en zaterdags om half 10. Ook voor het laatst, alle tijd, komische en ontroerende film met Paul de Leeuw en Carina Smulders als broer en zus. Die zich op het niet altijd gemakkelijke pad van de liefde begeven. Vrijdags en zaterdags om 7 uur. En donderdags, zondags, maandags en dinsdag om half tien. En daar is die hoor. Ja, de Nederlandse première van Pirates of the Caribbean on Stranger Tides. Een film die duurt 138 minuten. Captain Jack Sparrow en Bossa Boza gaan op ontdekkingsreis naar de bron van de eeuwige jeugd en merken ook dat Blackbirds dochter ernaar op zoek is. Woensdags om vier uur. En dan filmclub Simon van Kolm En let op, het zijn twee voorstellingen. De schitterende en bekroonde film The King's Speech. Colin Firth als een, de stotterende koning George VI een logopedist inschakelt om van zijn probleem af te komen en het land te leiden. Bekroond met vier Oscars. Woensdags om half acht en om half tien. Meer informatie kunt u vinden op www.circussandvoort.nl En hier is Ora in Like I Like It. Dat was uh, Aura met Like I Like It. Snel weer over naar uh, Joop fris in Abstoffveen. want hoe is het daar met SV Sovjet, Joop? Nou, het is zojuist afgelopen. Op een minuut of uh, 7-8 is er nagespeeld. Ja, helemaal smaken, is gevochten. Het is gewoon gevochten. Twee teams om tegen elkaar te, te matten. Uh, dat een aanleiding van een overtreding van uh, Patrick van der Hoort. Die werd gewoon, uh, ja, was gewoon een overtreding. Het werd een beetje, een beetje geduurd en En even later uh, is de bal heel erg de dan wordt hij gewoon neergeslagen en ja, toen waren de rapen gaar natuurlijk. Niet uh, goed, hoort dat niet. Soms wordt, uh, ja, het maten vandaag. Het is afgelopen, het seizoen is erbij. Uh, jammer van die na-competitie stukje die gemist hebt. Maar ik zei het al, ze willen eigenlijk niet volgen, mij. Dat kan ik niet staven, nee. maar het is, ze uh, hebben kansen genoeg gehad vandaag. Zeker 4, 5 doelrijpe vakantie, met name naar Het is er niet van gekomen, dus uh, we gaan weer vakantie. Oké, okay, nou ja, ik, ik krijg ook het idee dat die jongens inderdaad op vakantie willen. Ja, <coughs> ze denken, denk ik, op dit moment eigenlijk alleen maar. Aan de feestjes vanavond, ze bevelen van gaan ze met z'n allen naar Breda, een beetje stappen. Nee, we blijven niet meedoen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja. Nou, hey Joop, hartstikke bedankt voor al je verslaggevingen weer dit ja. seizoen. Helemaal ja, te ja, gek. Ja, natuurlijk. En ja, maar, uh, wat ga jij doen de tijdens de... het zomerreces dan? Nou ja, we hebben nog honkbal, we hebben nog softball, van uh, af en al zo wat. we kunnen jullie nog een keer bellen op de zaterdagmiddag. Ja, in ieder geval als er gewoon of geslopt pad is, ja. dan hebben we straks nog Eredivisie Tennis, Volgende ja. week. Ja. Met Martin Verkerk, hè? Ja, nee, nee. dat is niet Eredivisie. Oh, Dat is oh. zaterdag 1 en die speelt tweede uh, klasse. Oh, Oké, okay. sorry, dacht ik. Maar Martin Verkerk is een vriendje van uh, speler uit dat team. Ja. Uh, hij zegt, uh, waar tennis jij? Nou ja, de Zandvoort zegt hij, uh, nou, maak me maar, maar lid zegt ja, de kerk, die had twee jaar een aangeraken, hard weer, had geen schoenen meer. En die is gewoon weer gaan pinneren. Ja, en dan kan je toch wel zien dat hij maar dat kan. De, de, de, de met, het land, dat dubbelspel van van is wordt sterk. Dus wel uh, voilà, voilà, leuk, omdat het heel leuk. De, de, uh, de mensen die, bij de andere vereniging, die hadden allemaal verwacht dat de kerk naar die eerder zou gaan. Maar niets is minder waar hij speelt. Uh, Tweede klas op zaterdag. Hartstikke lekker, lekker relaxed. Helemaal goed. Ja, natuurlijk. Oké okay, Joop, hartstikke bedankt voor uh, je verslaggeving tot zover. Ja, jongens, graag gedaan. We bellen. Ja, Oké. Okay. Okay, okay. hoi hi, Joop. Hoi. hier is uh, Joe Kokker. Daar ben ik vrolijk van zeg. Ja dat dacht ik ook. Shit, ik me wel me in wel. ieder geval joh. De, doe maar in uh, Doris D. En als je naar buiten kijkt is het echt uh, zonnebrillentijd hè Viel het jou ook op? Ja de walking glasses. De ene naar de andere zie je <laughs> langs hobbelen, C F CFM Race Radio. pit Report. Report. Ja we gaan weer terug naar de DTM. Helaas uh, niet meer live vanaf circuit verbinding, die is telkens niet gelukt met Willem van Dezen. Maar we hebben wel nog een aantal interviews. Jazeker, en allereerst nog even daarvoor voorafgaande. Nog even voor de luisteraars die later hebben ingeschakeld, de startopstelling voor morgen. En het is voor, uiteraard, het is onder ons het is tussen Mercedes en Audi. En terwijl het Zandvoortse circuit bekend staat als een Audi-vriendelijk uh, circuit, uh, staan er twee Mercedes vooraan op de front row. Namelijk Spengler en Jamie Green vormen de eerste rij. Gevolgd door, Rock, door Audi-rijder Rockefeller en Tom Chiek. En Renger van der Zanden start van een elfde plaats. En onze collega's van het circuit hadden een interview met Renger van der Zanden. Renger van der Zanden is de Nederlandse troef in de DTM. En uh, we hebben dus uh, een spaarzaam moment uh, dat we even wat uh, aan hem kunnen vragen. Uh, want hoe is dat gegaan eigenlijk uh, aan het begin van dit seizoen? Nou ja, ik, uh, ik kom natuurlijk uit het junior programma van, uh, van Mercedes. En uh, in de familie 3 heb ik natuurlijk uh, veel voor hen gereden met hun motoren, ook uh, ondersteuning. En uh, nou ja, dus ik zat eigenlijk een beetje in het programma en in, het, uh, in de familie van Mercedes. En ik probeerde al twee, drie jaar om naar de DTM over te stappen. En telkens kwam er iets anders tussen. Het was niet vanuit Mercedes dat ze niet wilden of dat ik niet wilde, maar het, uh, het kwam er gewoon niet van. En dit jaar is voor het eerst gelukt, dus uh, ja super. Ik bedoel, uh, DTM is denk ik op dit moment... Naast de Formule 1, de enige echte klasse waar je professioneel voor een, voor een automerk kan gaan rijden. En uh, daar ben ik wel heel trots op. Even over de familie Mercedes. Is het een warme familie? Ja, warme familie, uh, zeker weten. Um, je hebt Norbert Haugers, natuurlijk de motorsportbaas. Dan heb je Gerard Unger, die is motorsportbaas, zeg maar, praktisch. Um, en dan heb je een hoop, uh, hoop mensen die er omheen lopen, uh, die, ja, die er gewoon bij horen. Van de fotograaf tot de dokter tot de fysio. Tot... En die lopen er al, uh, nou, ik denk wel, 30, 40 jaar bij. Dus um, dat is wel heel leuk om te zien. En uh, ook die rijders onderling gaan heel, uh, heel goed. Altijd leuk om met hun fitnessweken te doen. En, uh, het ziet er heel serieus uit, maar van de binnenkant is het wel, uh, wel heel gezellig. Was het toch nog heel spannend uh, voor je dit jaar? Want je was bezig met een uh, klus voor de FIA. Een hele mooie klus uh, in Portugal en uh, Frankrijk. En daar moest je in de ene weg moest je naar uh, Mercedes. Ja, precies. precies. Ik, uh, ik was in, uh, in Portimao aan het testen met, uh, met hele mooie auto's van de FIA. En uh, dat waren echt uh, ja, de mooiste auto's van deze wereld. Uh, Porsche, Lamborghini, alles. Uh, Corvette, maakt niet uit uh, zo gek. En, uh, en, uh, en ik, mocht, ik moest ermee rijden. <laughs> dus ik vond het een hele eer, maar uh, na twee dagen testen van de zes... Uh, ...kreeg ik het seintje van uh, we gaan DTM met je doen ringer. Uh, dus toen, uh, toen mocht ik ook gelijk die test niet meer doen. Want ik moest gelijk door naar Spanje om... Te gaan testen met de DTM. Nou, Dus dat was even stress en uh, had ik even een paar uh, treurige gezichten. Want ze hadden me natuurlijk, ik had toegezegd voor zes dagen en ik kon er in één keer maar twee. Dus ik heb uh, s'nachts naar Lissabon gereden, uh, ge geregeld dat Kurt Mollekens mij verving. Nou, in Lissabon geslapen, de volgende ochtend huurauto ge gepakt en uh, van Lissabon weer naar Spanje gereden. En, uh, dus het was een, uh, ik reed meer langs de baan dan op de baan. Maar we hebben het wel voor elkaar gekregen en uh, twee dagen testen in Monte Blanco en dat ging helemaal super. Ja, vanaf dat moment staat alles in het teken van de DTM. Ik kan me voorstellen dat het was kort voor de start van het DTM seizoen dat er dan nog buiten te rijden om nog een heleboel andere dingen op je afkomen. Die je voor Mercedes moet doen en wat in orde moet zijn. Ja, zeker weten. Um, nou, we kennen elkaar natuurlijk van 2004 dat, we, dat ik hier op Zandvoort begon en dat jullie me... Jullie waren de eerste die me interviewden waarschijnlijk. En nu, uh, nu staat een hele zwerm journalist te wachten, dus uh, dat is op zich wel, uh, wel heel uniek. En, uh, ja, dat geeft ook wel aan hoe, het, hoe hard het is gegaan. In 2004 uh, reek ik natuurlijk in de Formule Renault. En uh, Formule 3 alles en zo doorgegroeid naar de DTM. En ja, Je ziet hoe professionele omgeving het is. Het is een eer om hier te staan, maar wel, uh, wel heel veel dingen eromheen. Ik zit, bijvoorbeeld de Duitse televisie uh, was donderdag bij mij thuis. En later hier in de duinen moesten we een clip opnemen. En die, gaan ze, die gaan ze uitzenden vlak voor de... Vlak voor de races en dit weekend zo'n paar keer op tv geweest nu bij de ARD. En uh, ja, daar vragen ze mij dan voor. En, uh, hartstikke leuk om te doen. Ik zat hier met een uh, SLS auto op het circuit om uh, het baantje te verkennen. En met een uh, cameraploegje erbij. Dus dat soort dingen dat, uh, dat hoort erbij. En verder moet ik uh, goed opletten dat ik mijn eigen tijd pak. Want uh, sporten, je moet natuurlijk wel fit in die auto zitten. Dus veel sporten en, uh, en goed uitgerust aan de race komen. Dat is nog het allerbelangrijkste. All night, wet on the wheel.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 VTM op zich, uh, te, te rijden van die auto's, we hebben uh, meer, dan eens meer dan eens gezien uh, grote namen die binnengehaald worden, Schumacher, Hakkinen, Coulthard. die het best wel moeilijk hebben in het begin daarmee. Als ik dan nou kijk naar jouw debuut op uh, Hockheim, dat je gelijk uh, P9 was dat, uh, of 11 uh, gekwalificeerd hebt, dan moet je daar ook uh, heel tevreden mee zijn. Ja, zeker weten. Je ziet dat die Formule 1 jongens uh, een beetje uh, moeite hebben om aan te passen aan die auto. En waarom dat in zit kan ik ook niet vertellen, dat weet ik niet. Maar uh, ik heb er geen moeite mee en ik stap in ik ga hard, dus uh, daar ben ik wel heel blij mee. Ja, heeft dat, uh, ook, uh, dat Formule 3 uh, verhaal dan op zich niet zo van uitgemaakt? Want op dat moment zat je al in dat Mercedes-rijdersprogramma, uh, toch? Zeker weten en het kan maar zo dat, uh, dat uh, Mercedes-DTM uh, uh, en uh, uh, ook de Formule 3 met Mercedes... De, de stijl van rijden is best wel, uh, best wel gelijk. En uh, misschien dat ik daar net een voordeel heb op de jongens die uit snellere auto's komen... Dat voor mij is dan net een stapje omhoog makkelijk aanpassen vinden voor hun wat moeite. Uh, waar sta jij nu op dit moment, zeg maar? Want uh, ja, we hebben maar één race uh, gezien. Uh, Willem zei het al, elfde geloof ik, uh, getraind. En uh, toch, uh, ja, hoe, hoe is dat eigenlijk nu? Nou ja, in uh, Hockenheim reed ik uh, van een 11-positie mooi naar voren, naar de punten. En uh, toen kwam de safety car net een ronde te vroeg voor mij, want ik moest nog een pitstop maken. Dus toen verloor ik wel heel veel plekken. Dus dat was jammer. En toen kwam ik een beetje in het gedrang en toen viel ik uiteindelijk uit met een uh, kapotte auto. Dus dat was jammer. Maar uh, ik heb in ieder geval laten zien dat ik hard kan gaan met die auto. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Uh, Sanford is natuurlijk, begint het gewoon weer opnieuw. Dus ik moet hier weer uh, op snelheid komen en, uh, en, uh, en dan weer de race goed gaan rijden geef geeft natuurlijk wel iets extra's om hier uh, te rijden natuurlijk. Ja, zeker weten. Ik bedoel, uh, om jullie weer te zien natuurlijk. <lacht> <lacht> om jullie weer te zien en, uh, en natuurlijk hier op Zandvoort uh, met uh, alle Nederlandse fans en vrienden. Ja, je zegt het al. Nederlandse fans, vrienden, Nederlandse banen. Een baan waar jij van de DTM-coureurs hier aanwezig de meeste kilometers waarschijnlijk hebt liggen. Maar dat maakt niet veel meer uit hè, op dit niveau. Uh... Nee, je zegt het heel goed. Uh, al die jongens geven echt gas. En die kennen dit baantje eigenlijk beter dan ik, want ze rijden altijd met DTM-auto's. Dus wat dat betreft uh, heb ik denk ik geen thuisvoordeel. Kijk, als het nou half nat wordt of uh, een beetje druppelend, weet je wel, dan, uh, dan weet ik misschien net de grip wat beter te vinden dan hun. Maar uh, daar, daar zal ik mijn voordeel kunnen pakken, maar verder niet. Zit jij dus nu, uh, zeg maar, uh, dit moment ook een beetje achter de raden en kijk je toevallig gewijs van, nou, misschien dat het zondag een beetje toevallig mijn, uh, het balletje mijn kant hoort op rolt? Ja, zeker. Kijk, uh, daar wachten we gewoon op. Regenduisjes. Oké, okay, nog één ding dan. Niks met autosport te maken. Nijmegen. Nek. Wie wordt het zondag, Ajax of Twente? <laughs> Ajax toch? Dankjewel. Oké. Okay. Weet staat op zijn voorhoofd, hoor. zweeft wel met jouvos. Komt allemaal wel goed. Uh... Ja gaat je. Ja. Komt goed gaat je. Ja. <laughs> goed. Jorden Dario G op de Salfords Radio met Carnaval de Paris. Het gedicht komt er weer aan. In deinen ogen steeds zo veeles wat je zegt. Je wie... voelt het zo als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 Ich hab dich lieb, und ich will dich immer lieb haben, immer, immer nur dich. Wo ich auch bin, was ich auch tue, ich hab ein Ziel, und dieses Ziel bist du, bist du, bist du. Ich kann nicht sagen, was du für mich bist, sag, dass ich dich, dich nie verliere. Ohne dich leben, das kann ich nicht mehr, nichts kann mir trennen von dir. Nou, daar word ik even helemaal stil van. Maar onze Duitse vrienden ook. Ja, ja, ja, zeker. <laughs> <Sieger? laughs> dat was het gedicht van de week met uh, Albert Jan Vos. Gedicht uh, uit het Nederlands vertaald. Ja. Hoe heet het gedicht? Jij. Dus in jij. het Duits is het doe. Doe bist alles. Dag, Dag, het dat heb jij gezegd. Daar ging nee, ik had het niet tegen jou. Ah, oké, okay, nee, nee. dan is het goed. Zodadelijk entertainment voor you. Na vijf uur bij uh, CFM. En Rudy uh, die is inmiddels aangeschoven. Goedemiddag Rudy. Yes, goedemiddag. Hoi, wat ga jij vanmiddag allemaal doen tussen vijf en zes? Uh, nou, ik heb iets heel erg leuks. Uh, misschien wisten jullie het al, ik ben een hele grote fan van uh, Michael Jackson. En ik heb gisteren een uh, album van hem gedownload. En dan uh, staan heel veel nummers van hem, alleen maar in a cappella. Hey. En dat is echt. Ik dacht, nou ja, we dan uh, apart en even proberen. Maar het is echt, echt te gek. Ik heb dat album uh, volgens mij nog nooit gehoord. Nee, dan moet je blijven luisteren. Dan kan um, je je geik, ga je gewoon blijven luisteren. Goed idee. Zo dadelijk na vijf uur entertainment voor jou. Met Rudy, want Roy is je niet he, vandaag. Nee, Roy is ziek helaas. Oké, okay, nou, beterschappen Roy. Ja, vanaf uh, namens iedereen van CFM. Vanaf de beterschap. Ja, uh, Rob, en, het zit zitten weer op. zitten weer op. Dankjewel, albert Vos. De volgende week zijn we er weer. Uh, uiteraard, ook weer tussen 2 en 5 bij CFM. Zo dadelijk entertainment voor jou. Heel veel plezier daarmee. En uiteraard veel, veel plezier met de DTM hè, morgen op het circuit. Ja. Heb jij al kaarten of niet? Ik uh, ga sowieso. En ja, ik heb waarschijnlijk ja. nog een paar extra kaarten. Oké, okay. Voor de liefhebbers. En hoe kunnen de mensen aan die kaarten ja, komen? Ja, dan moeten ze maar op de werkbespreking komen. Uh, Oké. Okay. <laughs> ja. Dankjewel en tot volgende week. Tot volgende week, in curse.